Vijf uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Wrakingsverzoek in zaak Wilders afgewezen. Aantal verkeersdoden blijft dalen en geen vervolging na dodelijke injectie. De zaak tegen PVV-leider Wilders gaat verder met dezelfde rechters. De wrakingskamer van de rechtbank heeft een verzoek van Wilders-advocaat Moskowitsch... om de rechters te vervangen afgewezen. Moscovici beschuldigde de huidige rechters vrijdag van partijdigheid en eiste dat ze zouden worden vervangen. De rechters wilden geen mijn-eet-onderzoek doen naar Midden-Oosten deskundige Hendriks, die getuige is in het proces. Volgens Moscovici heeft Hendricks tegenstrijdige verklaringen afgelegd over een etentje bij hem thuis en onder edige gelogen. Maar de Wrakingskamer vindt dat Hendricks niet heeft gelogen en vindt de vrees van Wilders en Moscovici voor partijdigheid van de rechtbank ongegrond.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 Tien andere bewoners van het tehuis kregen ook de verkeerde prik... maar konden na controle in het ziekenhuis naar huis. Volgens de officier van Justitie is vervolging niet zinvol. Het was een menselijke fout waarvoor de twee medewerkers spijt hebben betuigd. Ze vinden het zelf ook verschrikkelijk wat er is gebeurd... en bovendien is hun contract bij het Larense verpleeghuis niet verlengd. Verder vinden de nabestaanden van de overleden bewoner vervolging ook niet nodig.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 ANUB ah, b verkeersinformatie. De avondspits verloopt vrij normaal. Er staat in totaal 130 kilometer file. Wat opvalt is de lange file op de A27 naar Almere. Daar staat voor knooppunt Almere 5 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A59, Zonzeel richting Den Bos. Daar staat tussen knooppunt Zonzeel en Waspik 13 kilometer. Dat heeft te maken met een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Bos kan beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A65.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 7 over vijf, goedemiddag. De Arabische lente steekt de kop op in Syrië, zij het aarzelend en sputterend. De overheid gebruikt namelijk dodelijk geweld tegen demonstranten. Die willen van geen wijken weten, vertelt zo direct de 24-jarige student Firas uit het zuiden van Syrië. De financiële markten reageerden geschrokken vanmiddag toen kredietbeoordelaar Standard Poor's bekendmaakte zich zorgen te maken over de kredietwaardigheid van Amerika. Standard Poor's is bang dat de Amerikaanse politiek er niet in zal slagen om grote bezuinigingen door te voeren. Econoom Karsten Brzeski van ING, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, was het fors wat Standard Poor's heeft gezegd dat de beurzen daar zo op reageerden? Nou, in feite wisten we dat allemaal. Want we weten allemaal dat de, de Amerikaanse economie... een groot schuldenhoudbaarheidsprobleem heeft. Hè. Dus de, de Amerikaanse schuld kan binnen een aantal jaren oplopen... tot, tot bijna Griekse dimensies. Dus, uh, maar toch, ja, als je zo'n grote zeg, autoriteit krijgt als Standard Poor's... en als zij dat zeggen, schrikken de markten toch nog. Ja, terwijl u zegt inderdaad, de mensen wisten het eigenlijk al. Weet u trouwens of dit wel eens eerder is gebeurd bij Amerika? Dat, dat zo'n kredietbeoordelaar... zo'n een soort van waarschuwing geeft? Nee, volgens mij is dat het de eerste keer. en dat is nu de eerste keer. dat eigenlijk gewoon zo'n kredietbeoordeler. Uh, um, gewoon, ja. de markten met hun gezicht op de feiten gaat drukken. Ja, je ziet dat in Nederland dan vooral de aandelen van banken. en verzekeraars hard dalen. EGON bijvoorbeeld hè, daalt 5%. IEG zo'n 4%. Wat is daar de verklaring dan voor? Nou, dat heeft dus te maken met het feit dat. toch gewoon. Uh, um, de, de markten daarvan uitgaan dat uh, banken. gewoon. Um, ja relaties hebben met, met de Amerikaanse economie. Maar daarbovenop komt toch nog dat we vandaag ook weer gewoon geruchten hebben gehoord over een mogelijke schuldenherstructurering in Griekenland. Nou, en die combinatie van schuldenhoudbaarheidsproblematiek in Amerika en de Europese schuldencrisis, nou, dat maakt dat vooral de, de, de banken aandelen lijden op dit moment. Ja, want ING, uw bedrijf, kan hier ook echt last van krijgen als het in Amerika misgaat. Dat wil zeggen dat ze die bezuinigingen niet goed kunnen doorvoeren. Nou, dat, uh, dat is een beetje te snel door de bocht. Dus je moet, je moet kijken dat we natuurlijk met een mogelijke downgrade van de Amerikaanse staatsobligaties... Nou, dat speelt nu nog niet. Stel dat een dat zou over twee jaar eventueel kunnen gebeuren als de bezuinigingen niet komen. En dat kan natuurlijk problemen hebben voor, voor mensen, voor banken, voor instellingen... die gewoon uh, Amerikaanse staatsobligaties in hun portfolios hebben. Ja, en uh, uw bank is daar een van de banken van. En de beleggers die reageren wel vrij kort door de bocht. Die denken, hup, weg ermee. Ja, wordt gewoon, op dit moment worden gewoon staatsobligaties, downgrades van staatsobligaties... toch vaak geassocieerd met, uh, met bankaandelen. Ja, en stel dat dat gebeurt, hè, Stendert en Poor, dus uh, die afwaardering in de toekomst geeft. Wat gaat dat allemaal in gang zetten waar Amerika uh, nog meer last van krijgt? Nou, in Amerika heb je gewoon een heel groot probleem van een sterk oplopende schulden. Dus dat betekent gewoon dat de Amerikaanse regering heel snel bezuinigingen moet beslissen. Nou, op dit moment is dat heel lastig, omdat je gewoon een, een president hebt die gewoon te maken heeft met een heel sterke oppositie, met een meerderheid van de oppositie in, uh, ja, in, het, in het parlement. Dus het wordt heel moeilijk om tegen de weerstand van de oppositie die bezuinigingen eigenlijk te implementeren. En dat is een groot probleem. Nou, en dan zie je gewoon in het klein, op het moment in Europa, in Griekenland en in Portugal en in Spanje... als je een economie hebt die eigenlijk meer stimulering nodig heeft... maar op hetzelfde moment moet je ja, is dat niet goed voor de economische groei. Nee, nu noemde eerder ook al Griekenland, hè, want daar gaan nu verhalen over dat er een herstructurering van de schuldenopkomst is. Wat zou dat betekenen concreet? Nou, in, in dit geval concreet is dat heel moeilijk. Want dan moet je kijken hoe kan zo'n schuldherstructurering plaatsvinden. Weten we allemaal niet. Betekent dat dat uh, beleggers uh, meteen een verlies moeten pakken. Of betekent dat dat gewoon de verliezen worden uitgesmeerd over, over de tijd. Nou, Ook dat is heel moeilijk. Vandaar dat er zoveel Europees weerstand is om dat ook te doen. In feite als je op een gegeven moment wel in schuldherstructuring zou komen. In welke vorm dan ook. Betekent dat wel dat gewoon um, ook hier weer beleggers... Uh, en dat kunnen ook banken zijn, verlies moeten pakken. Ja, verlies op de obligaties van Griekenland. Precies. Ja, en wie, wie beslist daar eigenlijk over... dat er een herstructurering van schulden in Griekenland moet komen? Nou, in feite zou het op dit moment alleen de Griekse regering kunnen doen... Hè, want dat is gewoon vrijwillig... Um... Het zou kunnen gebeuren dat ook gewoon vanuit Europa gewoon druk wordt uitgeoefend op de Griekse regering. Maar op dit moment zou het, is het alleen maar de Griekse regering die zou kunnen beslissen dat zij gewoon de schulden willen herstructureren. het nou, zijn spannende tijden voor u. Zo ja, te zeker. horen. Karsten Brzeski van ING, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Duizenden demonstranten zijn vandaag in Syrië de straat op gegaan. Ontevreden als ze zijn over de hervormingen... die president Assad heeft aangekondigd. Bij een begrafenis in de stad Homs kwam het tot een schietpartij... en hier vielen acht doden. Vlak voor de uitzending sprak hij met Firas... een 24-jarige student uit Suweda, een stad in het zuiden van Syrië. Hij vertelt hoe een demonstratie, waarin hij meedeed... uit elkaar werd geslagen. Ik I participated in een demonstratie hier in de stad Suweda... but de uh, supporters... Uh, of the regime uh, there uh, there were supporters there were thugs they attacked us uh, they used metal weapons metal metal tools Not weapons, not guns, maybe, but metal tools, sticks and roosticks. They attacked us and they hit us. We zijn in de straten verteld, Viras, aangevallen door um, wat hij omschrijft als Turks tuig. Mensen die met metalen stokken zijn gaan slaan op de demonstranten in de stad Sueda. Hij zegt: het zijn geen officiële veiligheidsdiensten, maar mensen die supporters zijn van het regime. Welk effect had dat op de demonstratie? We couldn't continue because we had, uh, had vijf people and the rest of the demonstrators were chased and pursued in the city. Na een half uur is de demonstratie afgelopen, vertelt Viras: We zijn achtervolgd. Er zijn gewonden bijgevallen, jongens en meisjes. Vijf mensen zijn gewond geraakt. En daarmee werd de demonstratie beëindigd. Met welke reden gaan jullie de straat op? Wat willen jullie bereiken? What do you want to accomplish? For what reason are you demonstrating, Firas? Okay, listen to me. I'm demonstrating for my freedom. I demand freedom. I de I demand Ik uh, change. I demand Ik I demand to end the corruption. Uh, I want them to make their promises true uh, because were, for the last uh, 40 years all of the, the last the last president promised us, uh, and the, the, this president promised us 11 years ago, but none uh, came true. So we need our dignity, we need our freedom, we need our rights, uh, our constitutional rights. We want to be free, not to be taken uh, at midnight from our homes for no reason, but showing our opinions and maybe our political opinions. We want us to be free. Wij willen onze waardigheid terug, onze grondwettelijke rechten eerbiedigd, zegt Viras. We willen niet zomaar na middernacht worden opgepakt, zoals vaak gebeurt. Hij eist simpelweg vrijheid, eh, verandering, een eind aan de corruptie... die al zo lang beloofd is, maar er komt niks van terecht... Hoe groot is de beweging? Hoe groot denk je dat het gaat worden? Uh, here in, in my city uh, there are uh, supporters, but uh, all around the country the protesters and the demonstrators have uh, many, many numbers. And we we are we depend on the people, the quiet who are uh, who are still afraid to rise. I think we will continue and the, we will we are getting bigger and bigger. Hier in mijn stad, Soeda, in het Zuiden zijn er heel veel supporters, maar overal in het land zegt Viras zijn er mensen die nog heel stil zijn, die nu nog bang zijn om um, in actie te komen, de straat op te gaan. De afgelopen maanden hebben we steeds die aantallen in, uh, zien groeien, meer demonstraties, en uh, dat zal alleen maar toenemen de komende tijd. Viras, hartelijk dank voor dit gesprek. Good luck and thank you very much, Viras. Thank you, thank you so much, Tim. Thank you for taking this story and listening to me. Thank you. En de reden, Lucel, dat we dit gesprek via Skype hebben opgenomen, is dat hij hooguit een kwartier online wil zijn voordat inlichtingendiensten in Syrië hem eventueel kunnen traceren. En alleen met voornaam. Inderdaad, Viras is er. Dan. Zometeen de Noordzee kreeg afgelopen weekend exotisch bezoek: vier orka's. Ja, waar zijn nu de problemen, Bij Nand Zwaan? Ja, er verandert niet zo heel veel in deze spits. Op de A27 naar Almere is een uh, ongeluk gebeurd. Is al een tijdje zo. Staat voorknopend Almere 5 kilometer stil. De rechterrijstrook is dicht. En het andere probleem van deze spits zit op de A59. Zonzeel richting Den Bosch. Daar staat voorknopend Hooipolder, 9 kilometer. Is een uh, busje in brand gevlogen. Ze zijn bezig met het opruimen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lucera Carasso en Tim Overdik. Op afstand bestuurbare robots hebben de eerste metingen verricht in reactor 1 en 3 van de kerncentrale in Fukushima. Wim Turkenburg is energiedeskundige aan de Universiteit van Utrecht en is al weken ook onze deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Valt het resultaat van die robots mee of tegen? Eerlijk gezegd valt het mij mee. Uh, ze zijn dus op plekken gekomen met die robots waar ze normaal nog nooit zijn geweest. En dat gaat om niveaus van uh, ja, zeg maar 10 tot uh, 50, 60 millisievert per uur. Dat betekent dat als je denkt aan 50 millisievert per uur, dat een radiologisch werker, dus de mensen die daar de boel moeten opruimen, dat ze daar vijf uur zouden mogen werken. En dan zijn ze, ja, dan zitten ze aan een maximale tax. Dus het zijn hoogniveaus. Maar eerder hebben we buiten de reactor wel eens een waarden gehoord van 400 millisievert. En in de turbinehuis staat zeer hoog radioactief water. Wel 60.000 ton. Waarvan het stralingsniveau 100 tot 1000 millisievert per uur is. Dus, uh, en en dus, is dat logisch, dat het daar dan hoger is dan in de reactor zelf? Dat is wel logisch, want het water dat uh, lekt. Uh, of dat, dat, ja, dat stroomt, zou je kunnen zeggen. uit de reactorkern, met name van nummer 2. Daar is de bol gesmolten binnen. En dat betekent dat het water allerlei reactieve stoffen opneemt en dan weer naar buiten lekt of stroomt en dan in het turbinehuis terecht komt. Dus men spuit er vers water in, maar er komt heel smerig water zeg maar, uit en uh, ja, dat is een groot probleem. En u zei uh, die robots komen op plekken waar eerder niemand uh, is geweest. Dat betekent, ja we wisten natuurlijk al dat het heel gevaarlijk was voor de mensen die daar binnen waren. Maar ze wisten dus uiteindelijk niet helemaal precies ja. onder welke omstandigheden ze aan het werk waren, toch? Nou, in die, in die reactoren moet je zich voorstellen... daar zijn die mensen nog helemaal niet geweest al die tijd. Dus al wekenlang uh, hebben we problemen met die reactoren... maar in de gebouwen komt men niet... omdat het te gevaarlijk is. En nu kun je dus met die robots uitzoeken... hoe gevaarlijk het waar precies is... waar ook hele lage stralingsniveaus zijn... en dan kun je daar misschien toch wat werkzaamheden verrichten. Het tweede is dat je uh, ja binnenin in zo'n reactor... heb je meestal ook allerlei metertjes... en allerlei uh, kijkertjes, zeg maar... zodat je kunt kijken... Naar naar wat er gaande is binnen de reactor. Maar door al explosies die hebben plaatsgevonden... werken die eigenlijk niet of nauwelijks of zeer onbetrouwbaar. Dus nu kom je eindelijk met zeg maar, betrouwbare medingen uh, op te proppen. En dat is uh, heel waardevol. Ja, snap ik. En die, en die robotjes, uh, kunnen die alleen meten... of kunnen die ook nog andere dingen doen nu ze daar binnen zijn? Ze meten de temperatuur, ze meten de stralingsniveaus. Uh, ze meten ook uh, voor een deel uh, welke stoffen er in de lucht zitten. Dus ze hebben bijvoorbeeld gemeten hoeveel zuurstof is er nou binnen dat gebouw... zodat je daar ook zeg maar, gewoon kunt ademen als dat nodig is... Uh, als je binnen dat gebouw werkzaamheden zou moeten verrichten. Ik weet niet of ze ook allerlei andere isotopen kunnen meten. Het zou wel heel belangrijk zijn dat je precies weet welke reactieve stoffen er zitten. Die robotjes, het, het, het, het totaal zijn er wel een stuk of acht uh, bij de BBC... Op internet staan ze ook keuren met foutje allemaal aangegeven. Ze komen voor een deel uit Amerika, voor een deel uit Engeland. Nou, die robotjes die worden ook ingeschakeld om puin te ruimen. Dat hebben ze ook al gedaan uh, de afgelopen weken. Dus uh, ze worden voor meerdere doeleinden ingezet. Ja, en waarom zijn ze eigenlijk nu pas naar binnen gegaan? We weten wat daar de reden van is. Nou, eerst moest men die robotjes hebben. En die hadden de Japanners zelf niet. Dus die moesten Het heeft zo gelezen. lang geduurd. Ja, nou ja, dat kun je inderdaad zeggen. Dat heeft lang geduurd. <laughs> uh, Oké, okay. uh, men ja. heeft hulp nodig en men krijgt die hulp uh, nu. Ja. Uh, ja, misschien waren ze niet voor hoor. Vast heel makkelijk vanuit Hilfsen, maar denk je, jemig, het is toch al een paar weken geleden. Ja. Ja, nee, dat klopt. Dat had, dat had eerder uh, gekund, maar ik denk wel dat men toch zijn uiterste best doet om daar de boel ja, enigszins uh, zeg maar, uh, onder controle te houden. Begrijp ik. En, en nu zijn ze er in ieder geval. Uh, het bedrijf Tepco hoopt in negen maanden tijd uiteindelijk alle reactoren voldoende te hebben gekoeld. W wat vindt u daarvan, van die planning? Nou, het is een heel ambitieus uh, plan. Uh, het is ook heel moeilijk om het te realiseren. Er moet een heel nieuw uh, gesloten koelsysteem uh, komen. En dat gesloten koelsysteem dat moet dus water door de reactorkern heen laten stromen om, dat vervolg, om die reactorkern te kunnen koelen. Dat water dat wordt dan zelf uh, heel radioactief, maar ook heel warm. Dus dat, dat, die radioactiviteit moet eruit. Er zit zout in, dus dat zout, zout moet eruit gefilterd worden. Het moet gekoeld worden. Dat doe je of met zeewater, maar daar willen we nu een nieuw systeem gaan introduceren. En dat is luchtkoeling. Dat hebben ze nog nooit uh, in Japan gedaan. Dus dat is ook weer een uitdaging voor hun. Dat wordt ook nieuwe apparatuur die ze buiten de centrales nu gaan, gaan neerzetten. En je moet dus ook niet uh, hopen dat er weer een aardbeving plaatsvindt of een tsunami. Want dan wordt alles weer weggespoeld. Hm. Dus dat is uh, heel dat is hard. gewoon complex nog steeds. Het is, het is heel complex. En ook de temperatuur die moet dan vervolgens in de laatste fase naar beneden de 100 graden komen. Nou, het grote probleem is dat er allerlei sp splijtstof gesmolten is in de reactor, dat alleen koelkanalen dicht zitten. En het is dus de vraag of je met dat koelwater wel voldoende overal terecht kunt komen... om die lage temperaturen te realiseren. Een hele uitdaging voor Japan. Ik dank u wel, meneer Turkenburg. Tot een volgende keer. Oké, okay, graag gedaan. Naar een uitdaging in de Nederlandse keuken, want nog altijd wordt er ontzettend veel goed voedsel weggegooid. Bedrijven gooien jaarlijks voor 2 miljard euro eten in de prullenbak. Het ministerie van Economische Zaken begint daarom een campagne die de verspillingen moet tegengaan. De aftrap is vanavond in Maarsen waar genodigden uit het bedrijfsleven aanschuiven aan een diner. En in de keuken staat onze verslaggever Roel Pauw. Roel, bereid ze het een beetje bewust, een beetje bescheiden, zodat ze niet al te veel hoeven weg te gooien straks? Ik ga ik zo meteen even checken. Ik ga uh, als eerste even in de prullenbakken kijken of, die, uh, inmiddels, of, of daar inmiddels al wat in zit. Ligt het deksel? Ah, ja. Nou, deze prullenbak die is zo goed als leeg. Heel netjes gedaan, denk ik. Hier uh, geen verspilling. De volgende prullenbak. Daar zit wel het een en ander in, maar zo te zien is dat hoofdzakelijk uh, verpakkingsmateriaal. Wel, hier liggen toch twee dingetjes die op hamburgers lijken, maar het ongetwijfeld niet zullen zijn. Want... Er wordt hier uh, geen fastfood uh, bereid, maar uh, haute cuisine. Er zijn uh, vier, uh, vier uh, grootheden uit de culinaire wereld uitgenodigd... om uh, de 150 gasten iets heel erg lekkers voor te zetten. En dat allemaal in het kader van het No Waste Dinner. 150 mensen uit het bedrijfsleven die elkaar op goede ideeën moeten brengen... om ervoor te zorgen dat er geen eten in het productieproces verdwijnt. Even terzijde trouwens, wij consumenten kunnen er ook wat van hoor. 2 miljard verspilling door het bedrijfsleven, maar een even groot bedrag, 2 miljard door de consument. Kijk je eigen prullenbak ook nog eens even na, zou ik zeggen, tegen iedereen die dit hoort. De tafels uh, zijn gedekt, heel smaakvol kan ik zeggen. Um, en naast mij staat Malti Randari met een glaasje water in de handen, nog heel bescheiden. Hè. De avond is nog lang. En zij is een van de initiatiefnemers van uh, dit idee van het No Waste Dinner. Wat, wat is de gedachte daarachter? Nou, de gedachte is dat we uh, het bedrijfsleven willen stimuleren om samen met de overheid uh, samen te werken om voedselverspilling tegen te gaan. Zoals je net zei. Het gaat in totaal om ruim 2 miljard in het bedrijfsleven en ook de consument uh, verspilt van 2 miljard. En als we het hebben over het bedrijfsleven, wat verdwijnt er dan in dat productieproces en hoe? Nou, dat is voedsel dat uh, wordt doorgedraaid, voedsel dat uh, niet op de juiste wijze wordt getransporteerd. Of de grote porten bij de groothandel. Of voedsel dat niet het juiste vorm heeft waardoor het niet past in de schappen van de supermarkten. Ja, bijvoorbeeld uh, de tomaat waar een vlekje op zit. Een restaurant uh, wil daar niet mee uh, voor de dag komen bij zijn salade, dus die zou je dan eventueel nog naar de ketchupfabriek kunnen doen. Zo simpel kan het zijn. Ja, er zijn tal van andere toepassingsmogelijkheden als voedsel er niet perfect uitziet. Denk aan uh, soepelsausen, uh, bijvoorbeeld brood dat oud is en dat wordt weggegooid. Maar daar zou je uh, bruschetta's van kunnen maken door daar kruiden aan toe te voegen en dat uh, uh, op deze wijze te hergebruiken. En waarom gebeurt dat dan niet? Waarom is dat blijkbaar zo moeilijk? Zit dat, zit dat in de onwil of gaat het geld kosten als je het op deze manier gaat doen? Ik denk niet dat het onwil is. Ik denk dat het gewoon nog niet helder op het netvlies is. Um, dat bedrijven zich misschien onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheden of niet de juiste mensen kunnen vinden om ze te helpen om voedselverspilling tegen te gaan. Voetverspilling is bijvoorbeeld ook um, machines die niet goed genoeg zijn afgesteld. En dan moet je dus de juiste mensen tegenkomen die jou kunnen helpen om die machines beter af te stellen. Of afnemers die iets willen doen met al die kromme uh, ben, uh, rechte bananen en kromme komkommers en tomaten met vlekjes. Ja, vanavond wordt er gekookt met ik neem aan uh, allemaal... ...keurige producten waarvan zo weinig mogelijk wordt weggegooid. En er zijn hier, ik zei het al, een paar chef-koks bezig. Het lijkt me dat zich dat nou bij uitzicht niet met elkaar verdraagt. Een drie-sterren restaurant waar je bekeus, groenten en vlees op tafel krijgt. Dat zou ik niet willen zeggen. Um, een van de chef-koks die hier uh, kookt is nu van kunst en die heeft naast een... Uh een restaurant met de ster heeft, die sinds kort op een brasserie. En daar wordt gekookt met uh, alle resten die overblijven van uh, het restaurantdeel. En laten we niet vergeten, uh, chef Cox en toonaangevende Cox uh, bepalen toch wel um, hoe andere restaurants omgaan met uh, uh, reststromen en, en met uh, voedsel dat ze uh, klaarzetten. Het begint hier uh, verdraaid lekker te ruiken, dus uh, ik... Uh... Ik ga zo maar eens even een amuse proberen te organiseren voor mezelf. Lekker me goed opwarmingetje. want wij spreken elkaar na 6 uur etenstijd, Roel. Dan willen we van je weten of je voor de tweede keer mocht opscheppen. Wat staat er op het hoofdmenu? O, ik laat mij verrassen. Het verrassingsmenu van uh, de chefs. Net kwam er een bak ijs binnen. Door, gemaakt door Rudolf van Veen. Meester kok en meester patissier. Nou, ik uh, wil niet veel zeggen, maar het water loopt me nu al in de mond. Tot zo. Ja, opwin opwinding dit weekend op de veerboot van Hoek van Holland naar Harwich. Er werden in zee namelijk vier orka's gespot. En dat is zeer uitzonderlijk, want de orka zwemt daar normaal gesproken helemaal niet. Frank Sanderink van de stichting Rugvin. Jawel, de stichting Rugvin was één van degenen die de orka's heeft gezien. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar herken je ze aan, zo op de Noordzee? Um, aan, de, aan de grootte van de dieren zelf en de vorm van de, van de rugvin... Maar het is met name de, de, de grootte van de dieren dat, dat andere soorten zeg maar uitsluit. En, en wat deed het met u om ze daar te zien? Uh, ja, toch enige opwinding maakt van je meester. Omdat je, ja, je wist al dat je uh, een kleine kans had om ze te zien. Ze waren uh, vrijdag en, en ik begreep vandaag ook donderdag al voor de Franse en Engelse kust in het kanaal gezien. En dan eh, zit je al, als je aan boord gaat van de, van de Stenen Lijn, eh, al grapjes te maken van nou, misschien gaan wij die orka's ook nog wel zien, want ze vertrokken in noordwaartse richting. Maar tegelijkertijd weet je dat die kans erg klein is. En dan eh, op zaterdag zelf hadden we al zo'n 40 bruinvissen gezien. En op een gegeven moment zie ik weer een groepje. En je denkt van nou, oh, dan heb je weer een stuk of vier bruinvissen. Maar dan kijk je nog eens goed, hé, hey, dat zijn er zeker geen bruinvissen. Dat herken je meteen. Dat ze het niet zijn. Dan ga je nog beter kijken. Dat zijn flinke dolfijnen. Dan ga je nog eens kijken. Ja, maar dit, uh, die dieren zijn veel te groot voor dolfijnen. dit zijn echt uh, enorme beesten. En heeft u daar mooie foto's van kunnen maken? Nee, helaas uh, is het niet gelukt om, de, om daar foto's van te maken. dan hadden we graag gewild ook pogingen toe gedaan. Maar... Wa waarom ging dat niet dan? Ja, dat zijn een paar uh, factoren. Uh, allereerst, ja, het makkelijkste is als je eenmaal weet waar ze zitten... om die met het oog te volgen. Als je dan met een telelens, uh, want je zit toch hoog en ver van de dieren af... nog wil gaan zoeken... Uh, dan heb je ze op een gegeven moment weer, maar dan wil je scherp gaan stellen en dan zijn ze weer onder. En zo gaat dat een aantal keren totdat ze uit beeld verdwenen zijn. Ja, zoals dat vaak gaat met vakantiegangers die dolfijnen bijvoorbeeld proberen te pakken. Precies. Met de foto. Ja, ja. en we zitten ook op een groot schip wat uh, zelf niet even stopt of in de richting vaart uh, om, om het je makkelijker te maken. En zit u trouwens uh, op dat schip echt om vissen te zien? Uh, Wij zitten daar echt op de brug. Uh, dus ook waar de kapitein en de stuurmannen zitten. Om uh, ja, de, de, de zeezoogdieren, met name de walvisachtigen, te monitoren. Ja, te zien wat er aan druivissen, dolfijnen en dus af en toe eens aan, aan andere walvisachtigen voorbij komt. En, en die orka's die nu voorbij kwamen, waar, waar zitten die normaal gesproken? Normaal gesproken in diepere wateren, in, in koudere wateren. Ja, IJsland, Noorwegen, uh, de, de, de, de noordelijke Schotse eilanden. En ook wel in de Middellandse Zee. En, en wat doen ze hier? Weet u dat? Nee, nee, nee, nee. Uh, ze zijn waarschijnlijk gewoon op doortrek. Of ze zijn al eerder vanuit het noorden naar het zuiden afgezakt. Niet opgemerkt en nu weer terug. Uh, ja, dat weet niemand. En nou. ik vraag me af of überhaupt iemand dat ooit gaat weten. Ja, nou, want ik zei het is vrij uitzonderlijk. Weet u wanneer voor het laatst orka's werden gezien op deze plek? Uh, op deze plek... Uh zou ik helemaal niet durven zeggen. Nee, daar zijn nooit eerder melding van gemaakt. Oké, okay, maar dat wil niet zeggen dat ze er nooit geweest zijn, natuurlijk. Nee, nee, nee. Kijk, de, de, de, de waarnemingswijzes uh, van, van Nederlanders of uh, van, van mensen zijn uh, zeer beperkt natuurlijk. Wij zitten niet zo heel veel op zee, met maar een paar bootjes. En uh, de zee is groot, dus de kans of de mogelijkheid dat er vaker orcas zijn geweest, die, die is zeker, uh, zeker bestaand. Maar dat ze dan door ons worden opwaargenomen, de die kans is klein natuurlijk. Nou, u heeft in ieder geval deze mooie ervaring gehad op de Noordzee. En uh, wie weet lukt het nog een keer. Ja, nou ja, ik, ik zou zeggen, mensen in het noorden, kijk goed uit. Vooral op zee zelf. Oké, okay, goed zo. Frank Sandring van de stichting Rugvin. Ik dank u wel. Dank je wel. Radio 1, het NOS Journaal.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 130 kilometer aan file. Maakt het tot een normale maandagavondspits. Een paar zaken vallen op. Op de A6 Muiden richting Lelystad is zojuist een ongeluk gebeurd bij de Afrit Almere stad. Staat 4 kilometer file. Ook een flinke aanrijding op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum staat 4 kilometer stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 7 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Het gaat weer wat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 Bijna vier minuten over half zes. China kent een aantal geheimzinnige verdwijningen. Politieke activisten, onder wie schrijvers, kunstenaars en studenten... zijn de afgelopen weken van straat geplukt en in het niets verdwenen. Wij praten daarover met Nicole Sprokel van Amnesty International. Goedemiddag. Hallo. Weet u om hoeveel mensen het gaat? Amnesty weet van zeker honderd mensen dat ze ofwel verdwenen zijn... ofwel gearresteerd zijn, of onder huisarrest geplaatst, ofwel... Uh, gewoon onder grote druk gezet zijn, geïntimideerd zijn. Dus opgepakt en weer vrijgelaten. Ja, en is dat iets van de laatste tijd? Want we weten natuurlijk van Ai Weiwei, hè, dat is een bekend iemand. Uh, maar is het, is het iets wat toeneemt de laatste tijd? Het is wel iets wat sinds februari toeneemt. Eigenlijk kun je het wel in verband brengen met de opstanden in het Midden-Oosten. Er zijn ook op internet wat oproepen gedaan in China. Die zijn vrij snel de kop weer ingedrukt. Er ja, zijn wat oproepen geweest om zich te verzamelen... bij nou ja, een restaurant in China of in, in Beijing voor de deur... om wat te gaan wandelen. Een paar van dat soort vrij onschuldige oproepen. En zijn die dan gedaan door mensen die nu verdwenen zijn? Is onduidelijk. Uh, in ieder geval heeft dat wel geleid tot een, echt een golf van repressie... Waarbij niet alleen mensen uh, die zelf zeg maar, actief zijn... politiek actief zijn, maar vooral ja, schrijvers, bloggers... zelfs mensen die een tweet versturen, artiesten zoals IWW... maar ook hun advocaten uh, bedreigd worden of opgepakt worden. En dat betekent dus dat die mensen ook niet het recht krijgen om uh, gewoon een goede verdediging te krijgen voor hun zaak. En de mensen die uh, een tijdje worden opgepakt, verdwijnen en weer terugkomen. Uh, wat voor verhalen hebben die? Zijn ze open over wat ze hebben meegemaakt? Nou, de intimidatie werkt natuurlijk ook wel soms. Um, uh, als je opgepakt bent en vervolgens uh, tijdens die paar dagen... of die 24 uur op het bureau te horen hebt gekregen van... luister eens even, hou jij nou eens even op met je getwitter of met je geschrijf... Ja, dan kun je toch wel verwachten dat mensen zich even wat meer gedijst houden. Nou, maar is, is het in die zin uh, zo onschuldig dat ze die mensen op het bureau houden... en zeggen, je moet dat niet doen, of gaat het veel verder? Nou, het is vaak een opeenvolging van acties. Met politie komt regelmatig binnenvallen. Niet één keer, maar een paar keer. Uh, uh, luistert je af, uh, uh, censureert je berichten. Uh, je krijgt eens bezoek, je krijgt eens een keer... Uh, ja ook wat uh, rechtstreekse bedreigingen of je wordt opgepakt inderdaad. Dus het is vaak een oplopende reeks, maar bij sommigen gaat het heel snel. En is bekend of dat echt allemaal vanuit Peking wordt geregisseerd? Dat is wel de verwachting. Kijk, het is natuurlijk um, een, een beperkte groep nog steeds... maar het zijn wel mensen die in het oog lopen... omdat ze bepaalde uh, sociale of politieke kwesties aan de orde stellen... Uh, en die zijn op zich wel bekend. Dat is wel een groep waarvan uh, Peking wel weet om wie het gaat. Hoewel die groep uh, nou ook wel groter wordt. Als je bedenkt bijvoorbeeld Garta 08. Hè, dat is een document wat uh, in 2008 uh, gepubliceerd is... waaronder een, een tiental namen aanvankelijk stonden... Uh, met oproep om meer democratisering en meer mensenrechten door te voeren in China... Die lijst, daar staan nu duizenden mensen op. Het is wel iets wat groeit. Ja en dus zie je ook dat het aantal arrestaties, huisarrest, verdwijningen ook groeit. Precies. Ja, houdt Amnesty contact met familieleden van deze mensen? Voor zover mogelijk, ja. ja. En, en ik neem aan dat die zich ook geïntimideerd voelen, behalve dat ze angst, angst hebben natuurlijk voor uh, hun familielid. Ja, zeker. En, en ook zij houden zich soms toch liefst een beetje gedijst en, en wat afzijdig van de media. En uh, ja, we proberen natuurlijk hen te beschermen. Um, en, uh, en hoe doet u dat dan? Ja, bijvoorbeeld door hun namen niet door te geven aan de media. Ja, ja beschermen um, tegen de media. Ja, dat ja. is natuurlijk aan hen zelf. Die beslissing moeten zijn nemen of ze wel of niet uh, in de openbaarheid willen komen. En lopen ze risico als ze uh, contact hebben met een organisatie als de Uwe? Met de Amnesty International? Um, vaak kiezen mensen er juist voor om die openbaarheid wel aan te gaan. Met name dus de activisten of de journalisten of de advocaten zelf. Omdat zij merken dat zij juist beschermd worden als ze uit de anonimiteit uh, verheven worden. Want dan is er tenminste aandacht voor. Ja, en het is toch anders natuurlijk als de hele wereld... Hè, bijvoorbeeld via een actie van Amnesty weet van een activist... He, dat die bedreigd wordt. En uh, dat, dat, geeft, dat biedt echt wel een bepaalde bescherming. En is dit iets wat de Amnesty aankaart bij verschillende regeringen... zoals ook de Nederlandse regering, om met Peking te praten hierover? Ja, zeker. En, en nou ja, er doen zich gewoon veel kansen voor. Binnenkort gaat er bijvoorbeeld Verhagen, een handelsdelegatie ja, ja. naar China. Uh, ja, Ik neem aan dat ze het niet alleen maar over uh, economische kwesties... en contracten gaan hebben. Maar heeft u dan al een afspraak bij Verhagen... voordat hij weggaat om met hem hierover te spreken? Daar gaan we het zeker over hebben, ja. Goed. Wij uh, zullen ook dat bezoek natuurlijk van minister Verhagen aan uh, China volgen. Nico Sprokel van MNC International voor dit moment, dank u wel. Graag gedaan. Gaan we van mensenrechten in China naar televisietoestellen uit China. Want philips televisies komen binnenkort uit China in plaats van uit Nederland. Het bedrijf was nauw betrokken met de opkomst van televisie in Nederland... vanaf 1935 was dat alweer. De naam Philips blijft in ieder geval de komende vijf jaar nog op de televisie staan. De vraag nu... Blijft op het kastje waar jarenlang een Philips TV stond, nu nog steeds een Philips TV staan. Rick Riesebos, goedemiddag. Goedemiddag. Algemeen directeur voor het European Institute for Brand Management gaat over merken. Ja. Uh, speelt het land waar een product oorspronkelijk vandaan komt, volgens u een rol in de keuze tussen vergelijkbare producten? Ja, absoluut. Ten eerste is zo dat uh, consumenten over het algemeen voorkeur hebben voor producten uit het eigen land. En uh, dat zeg maar ook een soort. Uh, Herkenbaar gevoel willen terugzien. He, dus uh, als een, uh, voor een merk een hele mondiale campagne wordt gemaakt of een internationale campagne, spreekt dat Nederlanders over het algemeen niet zo aan. Maar daarnaast is er nog een ander fenomeen dat we ook kijken naar uh, of we het geloofwaardig vinden dat een product uit een bepaald land komt. Hoe geldt dat dan met uh, betrekking tot Philips-toestellen? Nou, Philips is natuurlijk een naam die uh, uh, ja, uh, bij veel Nederlanders goed tussen de oren zit en uh, hoge mate van vertrouwdheid geniet. En uh, ik denk dat voor veel Nederlanders dat een, een motief kan zijn om een Philips tv te kopen. En je uh, moet zo indenken dat als je tv gaat kopen en je uh, kunt kiezen uit 20 toestellen en er staan er een aantal tussen met een naam waar u nog nooit van heeft gehoord. Ja, dan zal dat waarschijnlijk, zullen dat waarschijnlijk toch de toestellen zijn die afvallen. Dus dat wil niet zeggen dat mensen per se Philips kopen, maar het gaat ook om de vertrouwdheid van een naam. Als nou, we van, nou, die overige zes er staat een vertrouwd naam op, dan wordt dat de keuzezet waar mensen uitkiezen. Maar u werkt voor een Europees instituut. Gaat het dan in het bijzonder voor Nederlanders dat die meer merkentrouw zijn dan nee, andere Europese Oh nee, nee, nee. nee. Er zijn andere uh, landen waar mensen ook uh, heel uh, chauvinistisch zijn. Uh, uh, dat, dat is in, in alle landen denk ik wel zo. Maar je moet zich wel indenken dat bijvoorbeeld, hè, ik geef vaak het voorbeeld: uh, een, een auto die bijvoorbeeld uit Jamaica komt, die zouden we wel wat minder betrouwbaar vinden. Het is dus ook afhankelijk van de productklasse. Maar als rum uit Jamaica komt, vinden we dat weer heel goed. En je kunt je dat zo afvragen ook hè, van uh, uh, hoogwaardige technologische producten zoals tv's. Hè, vinden we dat vertrouwenwekkend dat het uit Nederland komt? Heeft Nederland een naam op dat gebied? Van Duitsland weten we dat wel. Van Nederland weet ik niet helemaal zeker. Alhoewel wel bij een boel consumenten toch de naam Philips. Uh, een soort uh, vertrouwdheid van vroeger uh, in zich draagt. Ja, hoe speel, in hoeverre speelt dan de reputatie van het land mee bij de verkoop van producten? Neem bijvoorbeeld de Duitse degelijkheid. Ja. Ja, die speelt enorm mee. Hè. Dus dat niet alleen bij de auto's, maar dan zie je ook dat het vaak hè, dat mensen dat ook as gaan associëren met andere technologische producten. En inderdaad dan over die duidelijke degelijkheid roemen. Uh, dus dat is absoluut een motief wat meespeelt. Maar goed, uh, nogmaals als we het hebben over bepaalde voedselproducten, uh, uh, ik noem het iets van rum of misschien wel wijn. Dan zullen we toch zeggen, ja dan is Duitsland wat minder aantrekkelijk voor ons en dan kiezen we misschien toch liever een Franse wijn. Dus nogmaals, het is, uh, er is een soort effect dat we dus uh, volker hebben voor producten uit eigen land. Maar uh, het kan best wel zijn dat als uh, de associaties van het eigen land niet gunstig zijn voor dat product... Uh, dat we dan toch kiezen voor Franse wijn uh, of misschien wel voor Schotse whisky... Uh, uh. Dus uh, per productklasse kan dat verschillen. En moet je dan een bedrijf als Philips dan ook heel erg eerlijk zijn van... oké, okay, we hebben nog steeds de naam, maar het komt echt niet meer uit Nederland? Of moet je daar juist niet over praten? Nou, daar moet je bij voorkeur niet over praten. Uh, uh, ik heb als begrepen dat de Audi TT, dat die in Hongarije wordt gemaakt... Ja, dat wil je natuurlijk liever niet vertellen aan je, aan je, aan je klant of aan je potentiële kopers. Maar heeft de klant daar geen recht op? Uh, ja, misschien wel. Uh, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van maakt het wel uit waar het gemaakt is. Of kan je nog wel überhaupt spreken dat een product uit één land komt. Hè? Als dat, dat die auto is ontworpen in Duitsland, alle specificaties zijn bepaald in Duitsland, is het dan toch niet een Duitse auto. Uh, dus dat is ook sowieso wel heel lastig. Uh, maar ik denk juist wel goed is dat, uh, hè, wat Philips nu zo'n plan is, uh, blijkt in ieder geval uit de plannen dat, uh, uh, dat weliswaar die productie in China gaat, maar toch de naam Philips gehandhaafd blijft. Uh, IBM heeft er ooit voor gekozen om uh, zijn uh, uh, pc-divisie uh, uh, PC te verkopen. Dat is ook aan een Chinese uh, fabrikant uh, uh, gedaan, dat is Lenovo. We hadden vroeger de IBM ThinkPad en dat heet nu de Lenovo ThinkPad. Ja, ik denk dat dat voor een boel Westerse consumenten wat minder aantrekkelijk is dan dat de naam van IBM erop staat. Dus ik vind wat Philips nu doet, dat vind ik op zich uh, een slimme keuze door die naam Philips uh, erop te laten staan. Dat betekent natuurlijk wel dat ze de kwaliteit goed in de gaten moeten houden. Dat is inderdaad een vereiste, want ja. anders komt de klant er snel genoeg achter. Ja, ja, ja. Merk en trouw en wat de consument gaat doen. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Rizebos, algemeen directeur voor het European, European Institute for Brand Management. En we vroegen u via Twitter en ons weblog hoe u daarover denkt. Wat uw voorkeur is voor Hollandse merken. Uh, Nick Maakman schrijft in zijn tweet, Philips TV's worden nu helemaal niet in Nederland gemaakt, anders zouden ze veel te duur zijn. En op onze webblog schrijft Bas, ik kijk naar merk en naar productieland, want een onbekend merk uit Duitsland is heel wat betrouwbaarder dan een bekend merk uit China of Korea, vindt hij. En kijkt voornamelijk naar de prijs en de kwaliteit. Wanneer dat ongeveer hetzelfde is, is hij geneigd te kiezen voor een vertrouwd merk. Hij vindt het wel verontrustend dat het in Europa dezelfde kant op gaat als in Amerika... waar je praktisch niets meer kunt kopen dat niet made in China is. Tot zover dus de merken. En uh, zo meteen gaan we praten over de groeiende zorgen... over de radicalisering van jongeren op het platteland. Bij de is zit Veiland Swaan. Ja, er zijn een paar ongelukken bijgekomen. Op de A6, Muiden richting Lelystad, is nu veel vertraging. Er staat voor Almere Buitenwest 7 kilometer file. die kant uit kan beter omrijden over de A1 en de A27 via Eemnes. Ook zojuist een aanrijding geweest op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de randweg van Dordrecht staat 7 kilometer stil. En op de A50 Eindhoven richting Os tussen Veghel en de afrit Volkel 6 kilometer. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De top van de FNV zit op dit moment in een hotel in de Veluwe... om te praten over hoe het nou verder moet met het pensioenstelsel in Nederland. Eerder heeft de vakcentrale met de werkgevers een akkoord gesloten... waarin FNV erkende dat beleggingen invloed kunnen hebben op de pensioenuitkeringen. Maar een aantal vakbonden binnen FNV vindt dat veel te ver gaan. In een petitie vroegen zij vanmiddag aan voorzitter Agnes Jongerius om een stelsel... waarin werkgevers meer dan nu opdraaien voor de beleggingrisico's... Van de Pensioenfondsen. Agnes, jij bent ons vriendin en we hebben samen veel meegemaakt. Ik vind dat vrienden elkaar altijd de waarheid moeten vertellen. Zeker. Jij bent uh, eens met de een nieuwe aanpassing van ons pensioen die volgens ons niet deugt. Wij willen jou vertellen dat wij niet eens zijn met degene wat je akkoord wilt meegaan. Wij vinden dat werkgevers en werknemers de risico en de verantwoordelijkheid samen moeten delen. Ik heb een petitie uh -huh. die ik aan jou wil geven. En uh, wat willen wij? Hey. Wanneer willen we dat? Nu! Actie! Actie! Actie! Actie! Actie! Actie! Hoe vindt u dat Agnes Jonghees tot nu toe gedaan heeft? Nou, ik vind dat ze wel eens beter ook naar de werkvloer kan luisteren... ...voor ze, dat ze beslissingen nemen. En ik denk dat het nou een beetje eenzijdig is. En voor je dus gaat onderhandelen moet je niet alles weggeven... ...maar moet je eerst eens even luisteren voor je gaat onderhandelen. Slecht. Gewoon slecht. Ze denkt niet aan de leden, hè? Ja, ze gaat niet van de gewone mens uit. Kijk, wij uh, moeten met z'n allen moeten we het opbrengen, van jong tot oud. En uh, de pijn moet gelijk verdeeld worden. En ik, ik denk dat het nou een beetje te eenzijdig is. Dus... Maar dat is mijn eerste inschatting. Het kan anders liggen. Het kan anders liggen. Het is een ingewikkelde kwestie, hè? Dat pensioen is altijd ding. En als je mensen aan de centen komt, dan wordt het altijd vervelend. En dan eh, de jongeren zeggen ja, en wij dan. En wij hebben er ook recht op. En de ouderen zeggen, wij hebben er altijd voor gewerkt. En iedereen heeft gelijk. Maar hoe heet dat? Samen aan het werk, maak we ons sterk. Dus van jong tot oud. We moeten ook aan onze kleinkinderen denken. Die moeten ook nog wat hebben. Dus ik wil best een stukje offer brengen. Maar dan eh, allemaal. Oké, Mag ik uh, reageren in jullie, uh, in jullie richting? Ik begrijp jullie zorgen uh, ongelooflijk goed. Uh, en ik moet ook zeggen, ik ben het bijna met alle zorgen die jullie formuleren het eens. Uh, daar waar mensen het idee hebben dat werkgevers in het vervolg niet meer verantwoordelijk zijn voor pensioenen. Laat ik die tegenspreken, ook voor ons. Ook voor ons als FNV is het onacceptabel als alle risico's in het vervolg louter bij de werknemers komen te liggen. Eh, ik zal jullie stem, eh, stemgeluid meenemen naar binnen. Eh, en ik hoop dat jullie ook nog even een ijsje willen nemen. Eh, want het mooie weer vraagt ook wel om een ijsje. Dank jullie wel. Ze vinden dat u gewoon niet goed genoeg heeft onderhandeld? Uh, nee, ze hebben zorgen over uh, het feit dat pensioenen straks het volledige risico van werknemers uh, worden. En die zorg snap ik heel goed. Maar komt er dan ook echt een beter pensioenakkoord? Uh, als uh, de vraag is, uh, wij willen een goede mix tussen zekerheid en koopkrachtbehoud... Ook ik wil graag een pensioenstelsel met een goede mix tussen zekerheid en koopkracht behouden. Dat wil... wilde u altijd al? Ik wil een schokbestendig pensioen. Ik wil een pensioen eh, wat voor nu en voor komende generaties de beste oplossingen. dat wilde u altijd dan, deze mensen zeggen... u moet verder, sterker, strakker onderhandelen? En uh, wij zullen de aanvullende voorstellen... die deze mensen binnenbrengen vandaag, uh, met elkaar gaan bespreken. Dat zei Agnes Jongerius tegen Eva Wiesing. FNV-bondgenoten, de grootste bond binnen FNV... laat inmiddels weten dat ze meer tijd willen om vast te stellen... waar de vakcentrale uh, staat voor wat betreft het pensioen. Dus je hebt best kans dat er vandaag niks uitkomt. Jongeren op het platteland denken vaak negatief over allochtonen. Plattelands jongerenorganisaties maken zich daar zorgen over. Zij proberen de vooroordelen met groepsgesprekken en met activiteiten weg te nemen. In het Groningse dorp, het Zand, zijn ze daar al een tijdje mee bezig. En dan gaan ze nu een multicultureel popfestival organiseren. Niels de Jager ging naar het noorden. Zo af en toe rijdt er hier een auto over de hoofdweg van het Zand... En eigenlijk gebeurt er niet veel meer in het langgerekte dorp... op een half uur rijden van de stad Groningen. Het is een leuk dorp om te wonen als je houdt van rust. Voor mezelf is het minder geworden, omdat er minder doen is voor de jeugd. Dit zijn Niels van 24 en Tim van 21. Hier in het Zand hebben ze amper contact met niet-Nederlanders. Uh, niet veel. Her en daar zie je eens een. We hebben een, een teamgenoot van ons. We zitten bij de voetbal We zitten zitten iemand uit Sri Lanka. Er uh, zijn aantal die hebben een, in een pleeggezin wonen. wonen een aantal geadopteerd. Nou, nu zitten wat, wat gastarbeiders. Uit die werken in de Eemshaven, die wonen nu in het Zand. En ken je ze? Helemaal niet. De, de, de, meeste, de meeste werken in de Eemshaven. En de rest, ik zou niet zo weten wie het zijn. Nou, die uit ons team wel. De rest niet. Bijna geen contact dus. Toch denken veel jongeren hier negatief over buitenlanders. Niels en Tim zijn het er niet mee eens. Maar ze horen het wel om zich heen. Zodat sommigen zeggen van, ze zijn kutzwart en wat zoeken ze hier. Weet wel? En ik ben het to totaal niet mee eens. Ik vind het wel jammer dat mensen heel snel negatief denken. Maar het verbaast me niet... Om, gewoon omdat het heel onbekend is. Het enige wat je hoort over het buitenland, het zijn negatieve berichten uit de media. Ze weten er gewoon veel te weinig van of het interesseert ze niet. De gezamenlijke plattelandsjongerenverenigingen maken zich zorgen over die radicalisering. Daarom hebben ze het project Radicaal Jong opgezet. Daar gaan we gewoon een paar rondjes draaien. In verschillende dorpen praten ze met de jongeren over de oorzaak van het extremisme... en wat daaraan gedaan kan worden. De opdracht is om zelf een activiteit te bedenken om die radicalisering te stoppen. In het Wordt het. Nou, de allerbeste oplossing is Noorderslag in het Zand met verschillende buitenlandse bands. Een soort van dansfestival uh, met muziek, alles met elkaar, uh, multiculturele samenleving. Ik denk dat je niet, uh, misschien Noorderslag geen goede naam is, maar dat is om even een vergelijking te maken. Verschillende genres van muziek heb je daar en dat wij dan verschillende culturen hebben op hun plek. Maar ja, is een multicultureel popfestival nou echt de oplossing van die radicalisering? Organisator Plattelandsjongeren.nl denkt van wel. We denken dat zeker wel met dit festival uh, teweeg te brengen. Maar ik denk dat daarnaast de jongeren ook gewoon uh, met het onderwerp bezig zijn... ook vaker naar andere culturen kijken. En de jongeren zelf, Niels en Tim? Ja, de wens is de vader van de gedachte, dus ik denk het wel. Ja, wat denk jij? Ik hoop dat, het, dat iedereen het uh, zo oppikt als wij het bedoelen. Ik hoop dat het lukt. Zei deze jongeman tegen Niels de Jager over jongeren op het platteland... die zo negatief denken over allochtonen. Het aantal vrouwelijke artsen neemt nog altijd toe in Nederland. Op dit moment is ruim een derde van de medisch specialisten vrouw. In 2025 zal dat de helft zijn. Die toename zie je natuurlijk ook bij de opleidingen. Van bijvoorbeeld de 150 dermatologen in de opleiding is inmiddels 72 procent vrouw. Verslaggever Josephine Trehier ging kijken op de VU in Amsterdam. Iedereen zit hier achter een microscoop. Wat ben je aan het doen? Ik uh, kijk naar een huidkoepen. Dat is een uh, stukje huid dat is afgenomen, dat is opgesneden. Waarin je kan zien wat er in die huid uh, gebeurt eigenlijk. Jij bent dus uh, arts in opleiding, hè? hoe ja. lang moet je dan nog? Ik ben uh, net bezig, dus ik ben nu nog uh, 4,5 jaar. En is het een beetje gezellig met al die vrouwen? Ja, het is heel gezellig. Waarom is dat zo, denk je, dat er weinig mannen zijn? Ja, vind ik lastig een lastige vraag. Nou zitten er ook wel wat mannen in deze groep en ze even aan hun vragen. Ik denk dat er een aantal uh, redenen zijn waarom er meer vrouwen zijn dan mannen in uh, geneeskunde. Eén is ervan dat vrouwen uh, tijdens middelbare school denk ik al een stuk gedisciplineerder en serieuzer met de stof omgaan... en daardoor hogere resultaten halen... en daardoor uh, wel een grotere kans maken om in te lopen bij geneeskunde. En dat is bij dermatologie ook goed te merken, zegt deze hoogleraar. Bij een sollicitatie zien we over het algemeen tot 90 procent vrouwen. En wat vindt u daarvan? Dat vind ik uitstekend. Het is alleen belangrijk dat je ook een genoeg goede mix krijgt... met voldoende mannen daarin. En daarom zie je dat opleiders kiezen... bij gelijkwaardigheid in kwaliteit kiezen ze de man. Dus je start met 90 kandidaten... En je eindigt met 72% vrouwelijke specialisten in de opleiding. Maar die vrouwen die willen allemaal maar deeltijd werken. Komt u niet in de problemen op die manier? In 2005 hebben wij onze opleidingscapaciteit vergroot. En nu zijn wij dus ook met voldoende dermatologen in sp. bezig. Terwijl daar diezelfde spongiose bij zit. die moet je zwaarder tellen. En dan kom je in een andere groep terecht. Klinkt ingewikkeld? Uh, helder uitgelegd. Is het jammer dat er zo weinig mannen zijn bij dermatologie? Ja, ik sta er niet zo heel erg bij stil. Uh, dat vind ik helemaal niet zo erg eigenlijk. Ik vind dat uh, prima. Want het zijn leuke collega's. Het maakt jou niet uit. Nee. nee. Het NOS Radio En Journaal Media Overzicht. Alles in het belang van mijn cliënt. Dat is de kop in het parool. Bij een interview met advocaat Bram Moscovic. Vanmiddag is bekend geworden dat zijn jongste poging... om de rechters in het proces Wilders naar huis te sturen... is mislukt. Volgens het parool neemt de kritiek op Moscovic toe... omdat hij er steeds in slaagt de rechtszaak in het honderd te sturen. De strafpleiter zegt in het interview... dat hij zich van deze kritiek niets aantrekt... omdat hij volgens hem niet juist is. Hij is er alleen op uit om zijn cliënt... op de best denkbare wijze te verdedigen. U moet van me aan nemen dat ik over alles goed nadenk, verzekert hij de verslaggever van het parool. Op het verwijt dat hij er een mediaspektakel van maakt, zegt Moskovic. Ik heb er niet om gevraagd dat er camera's in de rechtszaal staan. Ik doe gewoon mijn werk. Het afgewezen wrakingsverzoek leidt tot veel reacties op Twitter. Apenstaart Wim de Bie schrijft dat hij wacht op de volgende aflevering in dit Wildersproces. De wraak van Bram Moskovic. De voormalige Amsterdamse politiewoordvoerder Klaas Wilting spreekt van marketing in optima forma voor Wilders en zijn advocaat. Hij vreest dat de gemiddelde burger niet best meer aankijkt tegen het rechtssysteem. De politie in Amsterdam, de gemeente, justitie en de GGD hebben vastgesteld... dat ze een radicale omslag moeten maken in het denken over zedenzaken... Dat kan je lezen bij AT5. Ze trekken die conclusie in een brief... naar aanleiding van het rapport van de commissie Gunning. Die heeft onderzocht hoe het misbruik door Robert M. en ook anderen... in de Amsterdamse zedenzaak heeft kunnen gebeuren. In hun brief stellen de betrokken partijen... De zedenzaak toont aan dat we de onbevangen manier waarop we in het verleden keken naar de veiligheid van onze kinderen in de kinderopvang helaas moeten laten varen. Daarbij kondigen politie en justitie aan dat bij de screening voor de verklaring omtrent gedrag zo snel mogelijk ook naar strafrechtelijke informatie uit het buitenland moet worden gekeken. Tussen alle berichten over beschietingen in Libië heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN op de website een hoopgevend verhaal. Een verslaggever bezocht in de oostelijke stad Benghazi een pand waarin jonge kunstenaars en ook muzici op een creatieve manier uiting geven aan hun afkeer van het regime. This door you're find the rebel rock group G.U.G. Guys underground. Hey, revolutional stands, revolutional These young Libyans say this is the real Libya, not the one Colonel Gaddafi showed the world for more than 40 years. En intussen zingen academici in de hele wereld een toontje lager... want zij worstelen met hun advieswerk aan de Libische dictator. Er zijn volgens NRC Handelsblad niet de minste geleerden... die contact hebben gehad met het regime. Hoogleraar Dani Rodrik van de Universiteit van Harvard... is de dans ontsprongen omdat het niet klikte... tussen hem en de zoon van de dictator, Saif Al-Islam Gaddafi. De hoogleraar van Harvard diepte het dilemma uit... omdat hij zelf de Ethiopische premier Zenavi adviseert... op economisch gebied. Iemand die ook een omstreden reputatie heeft op het gebied van democratie. Roderick heeft voor zichzelf het dilemma gevangen in één beknopte vraag. Zou je water en voedsel leveren aan een terrorist... als hij dat voor zijn gijzelaars nodig heeft? De hoogleraar antwoordt op die vraag met een volmondig ja. Maar de keuze voor het hogere doel ontslaat iemand niet van morele schuld, zo meent hij. Bovendien moet je vuile handen incalculeren als de gewone Ethiopiër het misschien wel beter krijgt. Is de conclusie van de hoogleraar van Harvard. En dan het best bekeken bericht op de site van de BBC. Het verhaal van de kat die als verstekeling is aangetroffen op een containerschip. De kat Douglas liep 18 dagen geleden weg van huis in Nieuw-Zeeland om uiteindelijk 3500 kilometer verderop te worden teruggevonden in de Australische havenstad Adelaide. In Down Under werd hij ontdekt door een medewerker in de haven. Nadat, nadat de zwarte kat werd onderzocht door een dierenarts... mocht hij weer terug naar Nieuw-Zeeland. Waarschijnlijk heeft de kat het overleefd door condenswater te drinken... aan de binnenkant van de verzegelde container. Het verhaal van de kat Douglas is te zien op de site van de BBC. En vanavond bij het Jeugdjournaal, kwart voor zeven. Hoe wisten ze nou uiteindelijk dat deze kat Doclus heette... en waar die vandaan kwam in Nieuw-Zeeland? Sprekende kat. Ik ga het even verder lezen.